Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Is regio-president vandaag wel of niet zal houden. Carlos Puigdemont zou om half twee een verklaring afleggen. Maar dat tijdstip werd uitgesteld en later werd de speech afgeblazen. De bedoeling is nu dat Puigdemont rond deze tijd spreekt. En dat er daarna het Catalaanse parlement bijeenkomt. Mogelijk kondigt hij nieuwe verkiezingen aan. De politie heeft vier mannen in een bestelbusje aangehouden die 420 kilo cocaïne en 33 kilo heroïne bij zich hadden. De drugs zouden bij verkoop 26 miljoen euro hebben opgebracht. De politie hield de mannen in de gaten en haalde hen vorige maand bij Soesterberg van de weg. De verdruksfonds is groter dan gedacht. De politie dacht dat er hash in het busje zou zitten. In een internationaal onderzoek naar mensensmokkel zijn 26 mensen opgepakt. De politie heeft huiszoekingen gedaan op 42 plaatsen in Bulgarije, België en het Verenigd Koninkrijk. De smokkelaars probeerden onder meer via Rotterdam migranten naar Engeland te vervoeren. De autoriteiten kwamen de wende op het spoor nadat in Nederland twee Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs waren veroordeeld voor mensensmokkel. Bij rellen op de dag van de presidentsverkiezingen in Kenia zijn drie doden gevallen. De politie gebruikt in het westen van het land traangas tegen demonstranten die de agenten met stenen bekogelden. De sfeer in het land is uiterst gespannen. De verkiezingen worden gehouden omdat de vorige in augustus wegens onregelmatigheden werden geannuleerd. Vanwege de onrust blijven stembureaus op een aantal plaatsen dicht. Waar er wel gestemd wordt is de opkomst veel lager dan in augustus. President Kenyatta is de enige kandidaat. Oppositieleider Odinga heeft zich teruggetrokken. Het weer. Droog en wat zon, het is 16 graden. Morgen meer zon, ook een enkele bui... en dan wordt het 13 of 14 graden. Zaterdag is het bewolkt en druilerig... en dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A4. Vanaf Amsterdam naar Den Haag, een kwartier tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Ook een kwartier vertraging tussen Rotterdam en Gorkum... voor het stuk tussen Hendrikje de Wambacht en Siedrecht. Richting Rotterdam vanuit Nijmegen. 20 minuten vertraging tussen Arkel en Haringsveld-Gissendam. A27 Utrecht-Preda. rijden tussen Noordeloos en Hank. Dat levert een half uur vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 luisteraars een welkom terug bij Hans en Ronald in de middag. En wat kan u het laatste uur nog van ons verwachten? Nou in ieder geval een kwart over de gouden ouwe van de week, die ik uitgezocht heb, een lekkertje vond ik zelf. En om half het weer voor het komend weekend en om kwart voor het biscoopprogramma van de week van Circus voort. En alles natuurlijk heerlijk omlijst met goede muziek uitgezocht door Ronald niet te vergeten, we krijgen ook nog nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Heel veel plezier!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 Train, Drops of Jupiter. En hiervoor hadden we Put Your Records On... van Corinne Bailey Ray. Dat lekker uh, Zuid-Amerikaans. Ja, en Hans, jij zit met iemand te bellen? Ja, maar die wil nog niet in de uitzending. Maar daar oh, maak ik okay. een afspraak van. Je maakt er een afspraak van? Ja, daar maak ik een afspraak Oeh, mee. Weet jij niet dat ook? Dus draai maar wat. Draai maar wat. Hans. Ja. Je hebt toch wel een voorkeur? Ja. <laughs> Als in Laat, la la la la, <laughs> we hadden een beller net. Ja, ja we hadden een beller. Ja, die komt morgen in de uitzending. Man, man, man. Ja, dat is toch meteen zenuwen. Hè? Ah. Ja, zo werkt dat bij onze Ja. Er ja. uh, is een, een verandering uh, bij de peuterspeelzalen. Dat is de wet. En de, de overheid die heeft besloten dat er per 1 januari 2018... voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven één systeem komt met voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen en gelijke financiering. Daarmee maakt het voor ouders niet meer uit... waar hun peuters voor kinderopvang naartoe gaan. Want werkende ouders die gebruik maken van de peuterspeelzalen... hebben straks ook recht op kinderopvangtoeslag. Ook, zoals er nu al geldt, bij kinderdagverblijven. Met de gemeente is al eerder afgesproken... dat ook peuters en niet-werkende ouders naar de opvang moeten kunnen. En inmiddels zijn er informatieve gesprekken met de ouders geweest over een nieuw systeem. Alleen voor ouders met kinderen die na december 2017... naar de Peuterspeelzaal gaan, is het een ander nog onduidelijk... van hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de kinderontpaksdoelslag. Maar het nieuwe systeem wordt de Peuterspeelzaal... voor vele ouders juist goedkoper. Alleen voor ouders met een zandvoortpas verandert in feite helemaal niets. Nou... Ja, ik heb, ik heb andere meningen over peuterspeelzalen. Maar ja, ik snap, ik snap ook niet waarom uh, je ouders op peuterspeelzalen moet zetten. Want dat is ongeveer wat je zei net. Ja, ja. Dus laat die peuters lekker alleen. Kijk. Ja. <laughs> ja, de, ja. Ja. ja, daar word je grote kerel van. Ja, dat is waar. Of grote mij Kijk maar naar mij. Oh, ik zie het al. Hans, je, <laughs> bent, je bent niet zo alleen geweest, volgens mij. Wat maar. leuk, hè? Ja. Golden OD. Ja, die, ik heb een, een heerlijke uitgezocht, denk ik. En dat is een Nitbush City Limits. En dat is een soulnummer van Ike en Tina Turner. Dat sinds een single voor het eerst werd uitgebracht in 1973. Het is afkomstig van een album Nitbush City Limits. Dat een moeilijk woord. He. Wat betekent dat, Ronald? Natbush is gewoon een uh, dorpje in, uh, in Amerika. Ja, ja, dat heb je heel goed geantwoord. Ga je door voor de koelkast of niet? Nee, die heb ik oh, okay. geantwoord. Ja. Natbush heeft als uh, gemeentevrij gebied geen gemeentegrenzen. Maar inwoners van het dorp hebben wel enige zeggenschap. In eerder Tina Turner, voor een geboorte, eer, ze eerde Tina Turner haar geboortedorp. Andersom ze haar geboortedorp haar... door een deel van de Tennessee State Route 19 van haar te vernoemen. Tina Turner heeft het nummer na de eerste uitgave in 1973... een aantal keren opnieuw opgenomen. Het werd dan, sinds, het werd dan soms als single uitgebracht... onder meer een versie uit 1991. Alhoewel tijdens de optreden van rock'n'roll versies werd gespeeld... verscheen er op de markt een variant in discomuziek. Ook die versie haalde een hitparade. Nou, laat hem ja. komen. Ja, de, van de originele zelfversie is niet veel overgebleven. Nee, het is wel een lekkertje. Dit Het is gewoon wel lekker. Yeah. Wow, wow. op de best vinden hoor, met dit soort nummers. Heerlijk, hè? Oh jongen, heerlijk is dat. <laughs> nou, Bushit limit Limits. Ja, ik hou er wel van hoor. Tina Turner. er is een mooi verhaal over Ike en Tina Turner. Ja. Die hadden de uh, Icats achtergrond dansen. Ja, de, dat was, klopt inderdaad. Ja. met die jonge ja. meiden. Ja. Die moesten dan uh, vooral met uh, Tina zelf mee dansen. Ja. Maar daar versleed ze er nogal een paar van <laughs> in <per jaar>. het <laughs> PA. Um, uh, gewoon domweg omdat die dames um, het tempo van mevrouw Turner niet bij konden houden. En uh, ja, die, die fikt er letterlijk en figuurlijk uh, af. Ja, nou. ja en, ze, en ze, is, ze, ze, ze treedt volgens mij nog op, hè? Dat zou ik niet weten. Al. Zou ze nog zo ja. soepel zijn of niet? Mm, mm, als ik nou, <laughs> nou kijk... die oudjes die kunnen er nog wel van, ja, hoor. Ja, kijk maar eens naar die, ja. die van de Rolling Stones, de Mick Jagger. Die kan er nog wel wat van. Nou, zij is ook nog wel, uh, denk ik... Uh, Nee, de Rolling Stones die moet je zo inhuren voor Halloween. Want, ja. uh, <laughs> dat lijkt het wel op, ja. Ja, dat <laughs> lijkt me een stuk beter. Ja. Dus. Ja. Dit is ZFM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 Timberland, One Republic. Oh, ik dacht dat je mij apologize zei. Nee, nee, oh? Hans. Oh, oh, sorry. De helft verliest eerder dicht. <laughs> nee, onzin. Ik heb, er is een nieuw meubilair voor de Protestantse Kerk. Yeah. Ja, dat wist ik toevallig, ja. De Protestantse Kerk heeft nieuw zitmeubilair aangeschaft. De oude banken zijn verkocht en daarvoor in plaats komen gestoffeerde stoelen. Tevens is de vloer opnieuw in de bijt gezet. Het een en ander heeft nogal wat vrijwilligerswerk in de hand gehad. Eerst moesten de oude banken verwijderd worden... en daarna werd de vloer behandeld en opnieuw gebeitst. En vervolgens kreeg de nieuwe stoelen stuk voor stuk een nieuwe verflaag. Het zijn namelijk geen hagelnieuwe stoelen. Ze komen uit het Amsterdamse hotel Krasnapolski en zijn van echte horeca-kwaliteit. We zijn hier erg blij mee. Door het gebruik van de losse stoelen kunnen we de ruimte nu anders gaan beïndelen. En... De kussentjes die we op de kerkbanken gebruikten, zijn nu niet meer nodig. Onze vrijwilligers hebben echt goed werk geleverd. En we zijn hier al echt dankbaar voor. Al dus dokter Anders Teunar van der Linden. Ja. Nou, ja. ben dus, benieuwd. Ik denk dat hij dominee is, geen dokter Anders. Maar... Ja, er staat D DS. Ja, dat is het dominee. Is dat een dominee? Ja. Wat staat er al? Oh anders? ja, weer een dominee. Nee, <laughs> dan is het DRS. Oh, is het DRS, ja. Die ja. gelijk. Ja. Niet te verwarren met het ding wat je ook in de een Formule 1 he, uh, hebt. Dat, nee, de, DRS. dat is weer wat anders. Maar dat is wat anders. Ja. Het is dokter anders dan. Hè? Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nou, ben je weer bij? Dat weten we ook weer. Ben je weer bij? Dank je. Wil je nog meer weten? Nee, dank je. Ja, mooi zo. Heb jij daar wel eens last van of ik... niet? Ja, dat schijnt. Dat weet ik zelf niet. Maar uh, mijn, uh, Echt, ve we we mijn vechtgenoot? Ja, die bedoel ik, ja. ja. Die zegt van wel. Oh, ja. Ja, het is heel gevaarlijk, hè, als je dat doet, hè. Wat? Nou, dan ga je ook je ge geheimen vertellen, die ze eigenlijk niet mag weten. Uh, ja, ja, die heb ik niet, dus dat Heb je die oh. nou, uh, redelijk snel, ja. Oh. Nou. En je bent dan nooit wakker geworden met een blauw oog? Ja, dat wel. Oh, dat wel. Maar dat was, nou, je... dat was dan van de avond daarvoor meestal. Oh, zo. We hadden het net over je, je Grand Prix race. Waar je, daar ja, ben je bij ja, geweest? Ja. erg leuk was dat. Dat was echt erg leuk. Aanrader, als we het nog een keer gaan organiseren, echt een aanrader. Ja. Uh, de, de startgrid grid kan ik niet over meepraten, de mensen die in de auto zaten. Ik zat op de tribune. Maar het was echt geweldig. Ja. Elke inhaalactie van Max, alsof je in het voetbalstadion zat. Leuk, hè? Groot gejuich. Ja, erg leuk. Ja, ja. ja en we vonden het ook leuk dat hij zeker 10 seconden of vijf seconden teruggezet. Ja, dat vonden ze allemaal... Ja, dat ik me voorstellen. ja. Ik kan uh, me voorstellen. Das is ja. Kloten, ja. Ik kan eigen voorstellen hoe ze <laughs> daarop gereageerd hebben. Ja, ja. ja. ja. nou maar het, uh, her voor, uh, voor herhaling, vatbaar ja. ja, alleen de, wat met het geluid moeten ze doen, heb ik Ja, verregen. dat hadden ze niet helemaal onder controle. En ik kan me voorstellen dat je dan in het dorp uh, de borden op tafel ziet dansen. <laughs> dus dat was niet zo'n zo dus Nee. Maar goed. Ja. Um, we gaan het weer doen, denk ik. Ja, nou, gaan we hè? het weer doen? Zijn we een beetje vroeg? <coughs> gaan dat, we het doen of doen we het niet? We zijn weer vroeg met het weer. weer. Dan gaan we niet het weer doen. Dan gaan nee? we eerst nog wat draaien. Nee, want dat kan niet, want ik heb nog maar anderhalve minuut. Dus dat kan niet. Dan gaan we het nu weer doen. Gaan we nu weer het weer we doen? We gaan het weer doen. Ja. Ja, nou zeg je het weer. weer. Ja, gaan ga we het weer okay. doen. Nou. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. We gaan het weer doen. Vanmorgen was het mistig, maar in de loop van de ochtend verdween de mist, gelukkig. En verder was het nevelig en overwegend bewolkt. Lokaal kon er eerst wat lichte regen op motregen vallen. Vanmiddag werd het 16 graden bij een meest matige zuidwestenwind. En de zon brang heel af en toe door. Ik hoop niet dat die te hard doorgebroken is. Morgen is er weer wat zon. Wel is het met 13 of 14 graden aan de matige... AC, krachtige noordwestenwind, iets minder zacht. Er valt een enkele bui. Zaterdag is het bewolkt en druilig. Zondag is er af en toe zon, maar valt er een enkele bui. Maximaal liggen rond de 11 graden. Nou, dat valt wel mee als het maar droog is. Ja, als jij dat zegt, dan is het... Uh, <lacht> ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja, anders zeg ik het niet. <lacht> Goed. Um, we zijn op zoek naar een andere presentator. <lacht> ja. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna Ja, was ja, was even, hier, ja, ik moest even naar de wc. Ja, dat heb je wel eens, hè? Uh, toch? Ja. O, oh, jij niet? Uh, jawel. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik was ja. weer een tijd terug, toch? Ja, He? jij trok een, een, een, een knappe bejaardensprint. <laughs> ja, dat valt mee, hè? <laughs> even kijken. Een somber beeld van dementie is dat je uiteindelijk in een verpleeghuis wordt opgenomen. En verpleeghuizen kampen met een slecht imago. Dat is echter een verkeerd beeld. Want er zijn vele zorgorganisaties die mensen met dementie... vanuit een heldere visie huisvesting welzijn en zorg aanbieden... wanneer thuiswonen niet meer mogelijk is. In het Alzheimer-trefpunt Zandvoort wordt een film getoond... die laat zien dat verpleegzorg ook goed kan zijn. Belangstellingen zijn welkom op woensdag 1 november... in Pluspunt, Vlemingstraat, nummer 55... En de aanvang is 8 uur. Ah, nee, half acht 's avonds. Laat ik het goed zeggen. Ja. Ja. En um, Ja, nee, ik, uh, ik heb mijn eigen mening, dus ik hou het even vol. Het is complicated. It always is. That's just the way it goes. It feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. When love takes over, David Guetta en yeah. Kelly Rowland. Ken je naam? Ja. <laughs> ja. ja. Ik noem het zo uit mijn hoofd op joh. Hier nou, wil het niet weten. ik vind het knap. Ja, goed hè? Ik vind het echt knap. Ja. ja. we hadden het net over die verpleeghuizen waar ik het net over ja. had. Dat is wel. Uh, ik, ik heb van de week heb ik een programma op de televisie gezien en dat ging ook over een verpleeghuis. Die man die was uh, gehandicapt en die, daar hadden ze uh, iets nieuws. Daar hadden ze een duo bed. En het duobed was een bed waar, waar de, de, de echtgenoten of echtgenoten... gewoon een nachtje konden blijven slapen. En ik vond het een prachtprogramma. En dan denk ik, waarom gebeurt dat niet meer in te huizen? Ja. He, want het, waar we het net over hadden, je, je mist gewoon... zoals die vrouw dat zei, zo pakkend zei eigenlijk... ze miste de intimiteit. Ze zegt, en het is, je hoeft helemaal niet aan seks te denken... maar iemand vasthouden, lekker even een warm lichaam tegen je aan... dat is wat je mist dan. Ja. En dat mis je in... Dat is jammer. Ja. Dat is heel jammer. Ja. Dat zou ja. meer moeten komen. Ik ja. vind, die mensen die hebben een pleim verdiend. Ik kan niet ja. anders zeggen. Ja, nou in sommige gevallen kan je beter je hond meenemen. Dan je ja, ja, ja oké. Okay, dat, dat, dat daar ben ik wel een beetje eens. Maar dat kleine beetje, hè, waar, waar ze het over hadden, Dat kan ja. een hoop goed maken. Hans, heel serieus. Je hebt helemaal gelijk. Dank je. Mag ik een bakje? Ik ben een beetje misleid. <lacht> net even over Shakira. Ja. En ik weet niet of mij meegekeken op internet, maar Hans moest een beetje kwijlen. <lacht> nee, dat was niet ja, zo. Ja, had nou. gezien uh, in, uh, in, in uh, een uh, nietsverhullend pakje. En, uh, nou, ja, nou Jannie, je moet je zorgen maken. Ik kan uh, mooie vrouwen waarderen. Ja? Ja, daarom ben ik met Jannie getrouwd. Ja. Kijk. Ja, dat is zo. Kijk, dank je. Ja, zo zolang je niet uh, <lacht> op uh, hashtag MeToo uh, te terechtkomt, dan... Uh, ja, het nou uh, ik wil... Uh... Oh, je gaat serieus nu. Of... Ja, ja want ja. ik wil Zandvoort, wil ik waarschuwen. Oh. Ja, momenteel is er weer een oplichter in Zandvoort actief. Hij komt eerst met een vrouw langs. en ik maakt. Ik weet van een... niks, hè? Nee, nee, nee, dat denk ik ook niet, want hij praat over de kerk. Oh. Dat kan ik me jou ook niet voorstellen. <laughs> hij komt eerst met een vrouw langs en maakt een praatje over de Rooms-Katholieke kerk, waarbij hij veel van af weet. Daarom ben jij het niet, Roop. De volgende, dag komt hij, ja. de volgende dag komt hij alleen terug. En met zijn vlotte babbel stapt hij de binnen om vervolgens een geldbedrag te vragen... omdat zijn vrouw, zogenaamd haar portemonnee vergeten is. Kennelijk heeft hij al meerdere mensen... die lid zijn van de kerk benaderd met dezelfde smoes. Dus let extra op en laat hem vooral niet binnen. Ja, dus een goede nuttige waarschuwing. Dank je. Ja, en als het zo makkelijk gaat... dan ja, moet je diep ja. in de Roomschip. Ja, uh, weet je wat het, het probleem is? Vooral oudere mensen zijn heel, heel uh, be beïnvloedbaar, hè, wat dat betreft. Ja, Hans, daarom maak ik dit programma met jou. There's <laughs> a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. in de diep. Als het meisje begint te zingen... dan heeft ze zo'n koude stem. Ja. Zie je niet? Ja. Dan heb je die idee van, ja, uh, dit is alles wat je kan. Uh, meer haal je niet. En dan trekt ze die scheur open, denk, zo. Ja, dat is een goede zanger, ja. ja. Zeg, Hans. Ja. Voor en de regio. Ja, die hebben we vandaag weer, hè. Het bioscoopprogramma van 26 oktober tot 1 november. En dat is de Lego Ninja Film 3D in het Nederlands, van donderdag tot en met zaterdag... om 11 uur s morgens, Dikkertje Dap... donderdag tot zondag en woensdag om half 2. Dummy de Mummy en de Tombe van Achtertoet. Donderdag tot en met zondag en woensdag om half 4. De bukwers, be, hè, De Bukkelest, zo, dat is een mooie naam... vrijdag, zaterdag om 7 uur... dezelfde film op donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur... En de Kingsman, de Golden Circle, vrijdag en zaterdag om half tien. En de Wind River, woensdag 1 november om half acht. En de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En verwacht wordt Ladies Night, Home Again, op 2 november. Hempstead, 7 november. En daar komt die Sinterklaas en het Gouden hoefijzer op 16 november. Het adres is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummer 5. Telefoon nummer 023... 5718-686. En de website is... www.zerkesandvoort.nl En dan komt het nu... Ja, dat is een goeie. Oh, oh, oh. Oh, ja. ja, er waren we weer. <laughs> zeg het eens, nog een keer. Nou, we hadden het erover van die... Uh, net hadden we het erover. Vandaar dat ik erop kwam, omdat ik dat las van die Sinterklaas. Daar komen de zwarte pieten weer aan. Ja. Doen we het of doen we het niet? Dat is een andere discussie. Ja, wij doen het niet. Wij gaan het er niet ja, over hebben. Jij doet het niet meer. Nee, we ja, gaan het er niet over doe, hebben. Ik, ik doe het nog wel. Maar oh, ja. nou, vooruit dan maar weer. Zo af en toe. Oh, god. Bazen. Ach jee. Soms. Eten. Ja. Wij gaan eten. Je een je eten? Jawel. Ja, nou, dat is een goede vervanger. Ah. <laughs> Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Een soort, vleesver, een soort vleesvervanger. Ja, ja precies. <laughs> niet mijn woorden, hè. Voordat Jannie me nu als een ct' over een spit hangt. Ja, dat zou maar kunnen. Boven een vuurtje is dat dan. Ja. Sit Dus in mijn religie heb ik geen last van. Nee, nee. Oh, nou, is nou. Bad, dus dat komt goed uit. Nou, goed zo. Ja, ja toch? Ja, vind ik wel. Ja, um, 28 oktober. Dat is uh, volgens mij is dat uh, zaterdag. En ja. dan is er de open Europe Nederlandse Europese, wou ik zeggen? Achtste open Nederlandse kampioenschap garnalenpellen. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van Strandpaviljoen Talassa... organiseren voor de achtste keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 28 oktober smiddags om vier uur begonnen tot op in de avond eten. Locatie in Café Het Juttertje in het jaar rond Strandpaviljoen Talassa... van de familie Molenaar in Zandvoort. Evenals vorig jaar is er een categorie voor profpellers en recreatiepellers.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 Ja, je had het over tomaten in een. Nee, en voor liefhebbers onder u, de gepelde gar garnalen. Zijn ik tomaten? Ja, die zijn oh, tomaten. Dank je. Voor de gepelde ah. garnalen worden heerlijk gratis hafjes geserveerd. Nou ben ik helemaal de draad kwijt, hè. Het optreden van het, van het accordionduo Hij en Gij. was vorig jaar een groot succes. En daarom kwamen ze op vele verzoeken weer terug. De entree voor de kijkers is gratis. En Telassa, die zit op de boulevard, de ban. Banaar strandafgang nummer 18, telefoonnummer 023 5715660 en de website is wwwtalassa 18nl Ja, ik zou gaan, zeggen ga met z'n allen, want het is echt uh, heel leuk. Ben je er wel eens geweest dan? Nee, uh, nee, dat niet. Ik heb het. Uh, uh, mijn schoonzus is daar uh, vaak aanwezig. Oh? Dus. oh dus kan die, is die gaan halen, uh, nou, weet ik niet zeker of ze in de jury heeft gezeten of er is oh. geweest. Maar, um, of zelf heeft gepeld, maar ze is er erg over te spreken oh, in ieder geval. Nou, dus, goed zo. En uh, wat zij zegt, dat geloof ik blind. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Dus. Lijkt ze op Toet of niet? ze oh, op Toet? Op internet. Nee, ze is mijn schoonzus. Dus uh, Haar man lijkt ze al op Toet. Oh, ja. ja. ja. Ik weet niet wie dat. Dus, is. Dus maar de zus van Toet is ook jouw schoonzus, toch? Ja. Nou, dan klopt het wat ik zei ja. Ja. Ja. Nou, gaan we doen. Oké, Hans. We gaan het laatste nummer voor vandaag. Oh, is het al zover? Dus, Inuendo van Queen. Ja. En dat is een lekker lang nummer. Ja. Dus ergens tijdens dat nummer gaan we gewoon iedereen gewoon dag zeggen. Ja. Dat wat? Meteen dag zeggen nu al? Nee, we komen toch nog even terug. Nee, we komen nog terug. Ja. betere nummers van Queenhand. Ja, het is jammer dat je moet onderbreken nu. Ja. Maar ja, het, zi ja, het maak zit erop. Maar er volgende week nog ja. Zo is dat, zit erop. Ja, maar Gaan we zijn... volgende week helemaal draaien? Gaan we volgende week helemaal Gaan draaien. Gaan we doen, daar hou ik jou. Oké. Okay. Nou. Uh, Goedenavond. Ja, en, dan en zien, uh, wij horen elkaar morgen weer dan. Morgen, ja. Van uh, 5 tot 7. Dan zijn we weer helemaal compleet. Precies. Hoop ik. Ja hoor. Ja, toch. Dus. Hartstikke goed. Dan hebben we hebben weer een gezellig programma. Dus tot morgen. Ja, eet smakelijk. Eet of smakelijk. goede bekomst. de twee en, 2 en uh, ja. tot morgen. En gezond weer op morgen. Ja, anders dan hoef niet. Uh, ja. Doeg. Doeg. Through <laughs> the sorrow through our splendor Don't take offense at my innuendo